12 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het wacht is op het volgende officiële moment. Dat duurt nog eventjes en tot die tijd hoort u het laatste nieuws vanaf de Dam en de rest van het land. En we spelen ook een speciale oranje quiz, maar nu eerst het NOS Journaal.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 Daarna was te horen dat ze zei: even wuiven met z'n allen. Moeder en zoon gaan voor elkaar daarna twee kussen. Willem-Alexander bedankte vervolgens zijn moeder. Lieve moeder, vandaag hebt u afstand gedaan van het koningschap. 33 bewogen en bevlogen jaren. Waar wij voor u intens, intens dankbaar zijn.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 Twee republikeinen zijn kort na de abdicatie van koningin Beatrix van de Dam afgevoerd. Het zijn Hans Maassen, de campagneleider van het Nieuw-Republikeins Genootschap, en de activistische studenten Johanna. Maassen hield op de Dam een protestbord omhoog... en kreeg van opdracht om dat elders te doen. Dat weigerde hij. Studente Johanna was nog bezig om een tekst op haar protestbord te schrijven. Toen ze zag dat Maassen werd afgevoerd, hield ze haar bord ook omhoog... waarna ze werd meegenomen. De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat de twee onterecht zijn aangehouden. Er is volgens de politie een inschattingsfout gemaakt. Republikeinen mogen op zes plaatsen in de stad betogen. Onder meer op het Waterloopplein en het Spui. En verder werd er nog een betoger met een bord opgepakt. Hij zei dat hij op weg was naar het Waterloopplein om te protesteren. Maar dat dat niet lukte. Iedere keer worden we verder weggestuurd. Wij willen naar het Waterloopplein willen gaan en daar ons ding willen doen. Ja. Voor te demonstreren. Maar we komen gewoon niet op het Waterloopplein. Want we worden steeds door de agenten tegengehouden. En, ja. In het centrum van Damascus is een bomexplosie geweest. Er zouden zeker tien doden zijn. De explosie was in het district Mariet, vlakbij een oud treinstation... en het oude ministerie van Middellandse Zaken. Kort na de explosie was geweervuur te horen. Gisteren overleefde de Syrische premier Halki... een aanslag op zijn konvooi in Damascus. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. De Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Oekraïne veroordeeld... voor het gevangenhouden van oud-premier Timoshenko. Het gerechtshof oordeelt dat ze om politieke redenen gevangen zit... en dat er sprake is van willekeur. Timoshenko zit een celstraf van zeven jaar uit wegens machtsmisbruik. Ze zou in haar tijd als premier een slechte deal hebben gesloten... met Rusland over gas, zonder dat ze daarvoor bevoegd was. In oktober 2011 werd ze veroordeeld. Timoshenko zegt dat ze is opgepakt en veroordeeld... om haar buiten de politiek te houden. Een regeringsvertegenwoordiger van Oekraïne die bij de uitspraak aanwezig was... stormde boos de rechtszaal uit nadat het arrest bekend was geworden. Tot slot het weer. Overal droog en geregeld zon. Vooral in het noorden, in het zuiden bewolkt. Temperatuur 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuiden. Vannacht weer koud, met voorstaande grond. Morgen zonnig en het wordt dan 13 tot 18 graden. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling, live vanuit Amsterdam. Lara Rensen en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, het Koninkrijk der Nederlanden heeft een nieuwe koning. Hij is reeds samen met zijn moeder, vrouw en kinderen... op het balkon van het paleis op de Dam verschenen. We hebben tranen gezien, saluutschoten gehoord. En Amsterdam en de rest van Nederland is in afwachting van wat komen gaat. U hoort het op uw Radio 1, live vanaf de Dam. En op die Dam staat Meino Remmers... Zicht op visnetten, zicht op mensen met rugzakken, fototoestellen. U staat ja, vooraan. Oh, God. <laughs> nee, niet oh, God. U staat vooraan. Ja. U blijft hier ook staan. Ja, voorlopig nog wel, want ja. we waren hier om half elf. Dus we willen nu het vervolg zien. Ja, u hebt de balkonscène ook gezien, dus. Ja, ja. En? Was u onder de indruk? Ja, hè? Toch wel. Ja? ja, en ik was blij dat ik niet hier stond, want dan kijk je naar het scherm. Wij stonden in dat kleine straatje, of in de Kalverstraat, helemaal achteraan. Maar we hadden een perfect zicht op de zijkant. Van het Koninklijk Paar. Ook al wel, zeggen op welke zijkant, ja. ja. Het is wel wat minder druk geworden op de Dam. Er zijn veel mensen toch her en der de stad ingelopen. Rokin, helemaal oranje gekleurd. Het Damrak, ook oranje. Dat komt allemaal van het station af. Er zijn toch ook heel veel buiten. Net nog een paar Duitsers gezien hier, vooraan bij het hek. Wat zegt u? Tjechen, alles, alle ja? talen. Ja. ja. Heb je daar nog een leuk gesprek mee gevoerd dan? Ja. Ja, waar ging het over? Over de tijd dat we hier nog moeten staan. Ja, hè? Toen... De hele tijd komt net nog een man tegen... met een gefiguurzaagd uit een koperen plaat een kroontje op... afgeknikte, afgeknipte ripfulele broek... haalt zijn paspoort uit zijn binnenzak en zegt... kijk, ik heb mijn naam laten veranderen. En zo waar, voor zijn gewone doopname stond inderdaad Willem-Alexander. Prachtige details bij Mino Remmers op de Dam. En als wij hier vanuit de studio naar buiten kijken... dan zien we inderdaad wat Mino aangeeft. Dat het minder druk is op de Dam inmiddels. We zien nog wel wat oranje hoedjes pruiken en kronen het plein door Kruisen. Maar het zijn voornamelijk mensen die op pad zijn... Eh, door de rest van Amsterdam richting Rokin en de andere kant op. Um, Jeroen de Jager, als we dan toch die kant op gaan, de beurs van Beerlaag. Hoe is het bij jou, Jeroen, inmiddels? Um, ja, er is een moment van rust ingetreden. Uh, de journalisten hier zijn aan het lunchen. We hebben net wel even een klein akkefietje gehad. Um, rond de klok van tien voor, half elf, vlak voor de balkonscène zijn er twee mensen op de Dam aangehouden. Dat zijn Johanna van der Hoek van uh, het is 2013. We kennen haar uh, uit Utrecht nog toen ze bij uh, het Beatrixgebouw protesteerde. en daardoor de politie werd afgevoerd. Uh, de andere Hans Maasen van het nieuwe Republikeins Genootschap... ook aangehouden vlak voor die balkonscène. Uh, vervolgens hoorden we 70 minuten niets van de politie... en werd er zelfs door de politie ontkend dat ze werden aangehouden. Mm. En vervolgens kwam het bericht... Uh, we hebben een inschattingsfout gemaakt. We hadden ze niet uh, moeten aanhouden. Uh, onze excuses en we brengen ze weer terug naar het Waterloopplein waar ze mogen demonstreren. Maar de vraag is nog niet opgelost waarom ze nou 70 minuten lang hebben ontkend dat ze zijn aangehouden. Nou, dat zal tot wat verwarring, kan ik mij voorstellen... bij de politie ja. hebben geleid, Jeroen, die aanhouding. Ja, zij zijn overigens niet de enige. De politie staat dus wel op scherp. Want ik ben onderweg van de Industriële Club... waar wij uitzenden naar dit beursgebouw. Uh, twee andere mensen tegenkomen... die net waren aangehouden... en die werden meegenomen door de politie. Dus ja, de politie uh, is heel erg scherp. Staat op scherp. Goed. Jeroen Jager, vanuit de beurs van Berlage. Ja. Dankjewel. Dat is Amsterdam. Roel Pauw die maakt een tour door Noord-Nederland. Het is inmiddels bij het Oranje Kanaal ...in Heiken. Drenthe is dat, hè? Roer het Oranjekanaal. Wordt daar ook feest gevierd? Um, als je vissen een feestje vindt... ...dan wordt hier uitbundig feest gevierd. Nee, dat is een beetje gekheid. Oh, daar wordt getoeterd. Blijkbaar mensen die mekaar van kennen van het vissen. Er zit hier een echtpaar... En uh, ja, er moet gewoon gevist worden elke dag. Of er nou een troonswisseling is of niet. Ik ga ze zo meteen vragen hoe het zit met hun oranje sentiment, Want dat is er deep down toch wel ergens. Alleen, ja, vandaag moeten er een paar voorntjes uh, aan uh, de wal worden gesleept. En uh, die mensen die ontvluchten de oranje of zo? Dat ze dan gaan vissen op 30 april? Uh, ik denk dat het bijna dwangmatig is dat ze die hengel uitsteken. Uh, ze hebben op zich niks tegen het Koningshuis, hebben ze me al verteld. Maar ik ga ze zo meteen ook nog eventjes... Uh, live op de zender vragen hoe dat allemaal zit. Maar ja, vissen, ja... Het, het moet... Uh, ik weet niet of je dat kent. Als we me missen, ben ik vissen. <lacht> ja, bedoel maar. Dankjewel, Rol. In de hele wereld hebben mensen gekeken naar uh, de applicatie. In de Caribische delen van het land moesten de echte oranje venster wel heel wat voor over hebben. Want het was daar nog nacht, Paul Sanders in Willemstad op Curaçao. Het is doodstil in de Olijfstraat in Willemstad-Curaçao. Behalve op nummer 7. Daar is het al vroeg druk. De familie Gennaro zit namelijk voor de televisie. De abdicatie wordt hier live gekeken. Je moest vroeg uit de veren voor dit, hè? Ja, ja. Heel vroeg. Heel vroeg. Maar ik vind het toch uh, leuk. Is het dat het waard? Ja, zo. Uh, want het is nu hier. Uh, nou, ja, het is vijf over vier. Ja, dat hebben we vaak. Waar er uh, belangrijke momenten zijn, moeten we toch vroeg opstaan om dat te volgen. Ja. En als ze deze zijn van de koninkrijk, doen we het. De hele familie is uitgerukt. De huiskamer is oranje versierd met vlaggetjes, met een opblaaskroon. En men zit rondom de buis. En iedereen is er. Ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Je bent de enige die niet zo oranje aan heeft. Uh, ja, dat klopt. En uh, ja, ik word uh, heel snel uit mijn bed gehaald. Dus ik dacht: ja, wat moet ik nou aantrekken? Je had de kleding voor niet meegekregen, dat alles oranje moest. Nee, helaas niet. Maar ja, t, uh, ik ben er, dus uh, dat is uh, alles verteld. En ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Vind je het ook leuk inderdaad, om, om het om te zien? Ja, tuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het hele leven meegemaakt met uh, natuurlijk koningin Beatrix. Dus ik vind het ook hartstikke leuk om dit te mogen meemaken. Het is een unieke moment. En ik denk dat uh, niet wij alleen ook de wereld er naartoe kijkt. Uh, ja, voor zover natuurlijk zin zijn. Maar voor de rest is het toch een uh, ja, unieke moment, ja. Uh, te vroeg, maar toch met veel uh, vreugde uh, om dit mee te maken. Al is maar op een afstand van 9000 kilometer. Dat, dat doet er niet toe. <laughs> nu, het is nu nog eventjes wachten op de balkonscène, Maar uh, ja, hebben jullie hier op Curaçao iets met, met Koninginnendag en met, met de feestdag? Of hier wat Word, wordt het gevierd hier? Ja, tuurlijk. Wordt het uh, heel groot gevierd hier. Ja. Ja. Op welke manier? Is dat het ongeveer hetzelfde als bijvoorbeeld in Amsterdam? Ja, uh, we hebben ook hier wat vrije markt en... Uh... Ja, het wordt ook zo vergeleken, van als in Nederland, ja. Nu is het hier, uh, even kijken, inmiddels half vijf. Je moet er wel wat voor over hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Of, of was het verplicht? Dus jullie moesten opkomen draven. Klein beetje, maar ik heb het wel voor over, hoor. Zo. Het is wel bijzonder om mee te mogen maken, ja. Het gebeurt maar één keer, dus. Ik bedankt om ja. u voor te stellen, uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander... middelpunt van de huiskamer is de 82-jarige Serna Gennaro. Met een oranje kroontje op kijkt zij geboeid naar de televisie. Ja, nee, heel leuk. U zag ook de prinsesjes? Ja, de prinsesjes, ja. Een koning? Een koning, ja. Gaat het dan anders worden? Nee, nee, nee. Nee, natuurlijk niet. Nu is het zo dat Willem-Alexander nu koning is... maar het is ook afscheid van Beatrix... Wat vond u van haar? Heel dapper. Ik ga het ook nog even hier aan u vragen. Een nieuwe koning, die moet zich nog bewijzen, maar uh, ook een, uh, een afscheid van Beatrix. Wat heeft zij voor u betekend? Een vrouw op de troon, lange jaren. Dat, was, uh, dat vond ik wel verwonderlijk. dat vond ik wel heel goed van haar, ja. Het is nu bijna afgelopen. Was het het waard om uh, zo voorop te staan? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, wanneer, wanneer krijg je weer zoiets te zien? Ja, misschien over een jaar of 30, 40. Als ik dat dan ben. Een heerlijke lach daar op Curaçao in Willemstad bij Paul Sanders. Zij uh, schreef meerdere boeken over de Oranjes. Begin dit jaar is ze gepromoveerd op het leven van uh, de werkplaats van Kees Boeken. De werkplaats was de lagere school van koningin Beatrix en haar zus. En ik heb het over Daniela Hooghimsa, historica. Hartelijk welkom. Um, wat zal er onder Willem-Alexander gaan veranderen? Dat is natuurlijk een vraag die boven deze dag ook uh, hangt. Uh, hij ligt al een klein tipje op uh, van de sluier in het interview van NOS en RTL met hem en uh, Maxima. Wat voor aanstaande koning zag u daar zitten? Nou, om te beginnen natuurlijk een, voor het eerst eigenlijk een ontspannen uh, man. Uh... Ik had de indruk dat bij dat interview... je zag echt dat er een soort last van hem was afgevallen... alsof hij eindelijk zelf mocht. Hij dat, mocht. Hij mocht. Ja. En dat, dat kun je je ook wel voorstellen... dat je toch altijd iemand hebt die altijd zo kijkt... wat je aan het doen bent, hoe je het doet... en die bovendien de baas is over jou. Dus dat heeft waarschijnlijk voor hem... een enorme spanning altijd uh, tweegebracht. En dat, die, die spanning hebben we ook heel vaak gezien... denk ik, in interviews met hem. En die spanning die lijkt nu een beetje weg te zijn... Um, en het is natuurlijk eigenlijk een heel, um, ja, hoe zeg je dat, dramatisch moment, die overdracht. Hè? Want dan is het ook echt van hem. Hij mag het nu gewoon gaan doen zoals ja. hij het wil. En um, ik denk ook zeker dat hij dat gaat aangrijpen om uh, nou ja, nu eindelijk de dingen zo in te richten... zoals hij vindt dat dat moet gebeuren. Nog, nog even over die spanning. Hè? Is dat nou uh, is dat inderdaad dat van dat het nu eindelijk mag... en dat dus die spanning ook van hem afgevallen is? Want als je ook eerdere interviews met hem ziet... Uh, ja, dan, dan was hij best wel een beetje stijfjes, zou je kunnen zeggen. Dus is dat misschien ook de invloed van Maxima geweest? Ja, zeker ook wel de invloed van Maxima. Maar zelfs vond ik eigenlijk met Maxima dat hij... Die... Toch altijd alsof hij toch zat ingeklemd. Alsof hij niet... Uh, ja, gewoon geen, geen bewegingsvrijheid. En die heeft hij nu eigenlijk voor het eerst... Want ik denk dat heel veel mensen dat misschien wel een beetje hebben met hun ouders. Zolang ze uh, bij hun moeder zijn, dan voelen ze zich altijd een beetje... Uh, dat ze niet precies kunnen doen wat ze willen. Maar ja, de meeste mensen hebben natuurlijk een baan... waarin ze zich wel kunnen ontplooien, zoals ze dat zelf willen. En waar die ouders even geen rol spelen. Maar hij heeft natuurlijk altijd die moeder gehad... die ook, als het om zijn baan ging, uh, ja, echt letterlijk naast hem stond. En ook veel wilde regelen in dat opzicht, tot aan zijn vriendinnetjes toe. Hè. Dus dat, ja, je zag het nu voorzien... net ook weer, hè? Ja. ja Zullen we even zwaaien? Ja, zullen we even zwaaien, even zwaaien ja. misschien? Ik ja. vond het fantastisch, ja. Maar goed, het geeft, dat zegt u eigenlijk, de, de druk weer... en uh, de, de druk van Beatrix op, op haar zoon, op het koningschap... hoe zij wilde dat het, dat het zou gaan. Hoe denkt u dat hij die draad nu op zal pakken? Want u had het al even over, hij zal nu de ruimte nemen. U had het bijvoorbeeld in dat interview over dat een koning fouten mocht maken. Ja, dat vond daarvan? ik een van de meest opmerkelijke dingen eigenlijk uit het interview. Grappig dat u dat noemt, want uh, daar keek ik wel echt van op. Omdat... Uh, dat begon natuurlijk naar aanleiding van Mozambique. Hè, dat hij toegaf, uh, ik heb in het verleden wel uh, fouten gemaakt. Maar hij maakte ook meteen uh, eigenlijk de legitimatie voor die fout. Want hij zei, fouten maken is menselijk. Mm. Uh, en toen voegde hij eraan toe, ik ga in de toekomst ook nog een heleboel fouten maken. Ik kijk het vast in. Hij dekt zich vast in, maar, maar hij mag doet een ook... koning fouten maken. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Het is eigenlijk niet de bedoeling. Koning is natuurlijk onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. Dus als hij fouten maakt, dan zijn de ministers moeten daar dan voor boeten. Die maar moeten de, de koning, op zich nemen. De koning is ook een mens in eerste instantie, toch? De koning is ook een mens, maar wat hij in dat interview liet zien, is dat hij ook echt daadwerkelijk het recht eigenlijk opeist om een mens te zijn. En, um, het is natuurlijk iets anders dat je als koningin of koning zegt... van: uh, het is bijna onmogelijk om fouten helemaal te vermijden. Dat is iets anders dan dat je zegt... ik heb gewoon het recht om fouten te maken, want ik ben gewoon een mens. Hm. <laughs> over dat, over dat, dat hij het anders wilde gaan doen. Dat, dat, dat punt van het ceremonieel koningschap werd heel erg uit dat interview gelicht. Hè, dat hij eigenlijk meer of meer aangaf... nou ja, als de Kamer zegt dat dat moet, dan vind ik het ook prima... Ja, ik denk dat op zich het ceremonieel koningschap... dat we dat eigenlijk al min of meer hebben. Uh, ik zie niet zo in 2, 3 wat er nu nog zou moeten gebeuren... wat het nog heel veel ceremoniëler maakt. Ik bedoel, het, het belangrijkste is eigenlijk, kort, niet zo lang geleden... is, is, is de koning ontnomen, hè? namelijk de, het recht om een uh, formateur aan te mogen wijzen. Uh, dat was er altijd al dat recht, maar uiteindelijk hebben ze het gedaan. Ja, maar nu heeft de Kamer weergedaan. laten ja. zien dat ze het ook echt zelf kunnen... Um, wat er dan nog rest is het lidmaatschap van de, van de regering en van de Raad van State. Maar ja, dat zijn natuurlijk toch een beetje symbolische uh, kwesties al. Wat ik wel heel duidelijk vond, wat hij in dat interview liet zien... was dat hij um, het, een, het ceremonieel koningschap um, eigenlijk heel mooi vindt. En daar uh, helemaal geen moeite mee heeft. En dat zegt hij ook letterlijk, hè? dat linten knippen, dat is ook een, uh, inhoudelijke, een, zaak. Is een inhoudelijke zaak. Het maar... ligt er aan welke keuze je maakt, waar je linten gaat knippen. Ja, en hij wil daar dus echt zijn. Uh, en, en dat is wel echt een groot verschil, denk ik, met zijn moeder. Die heeft zichzelf veel meer. Uh, die heeft in zichzelf veel meer een, een soort onmisbaar onderdeel van het, van het, ook van het binnenlands bestuur uh, mm. gezien. Hè? Die, die vond dat zij echt um, zat vastgeketend eigenlijk aan het hele. Uh, apparaat. Willem-Alexander heeft ook gezien... dat de uh, gevoelens daarover veranderd zijn. Die heeft zich waarschijnlijk... kan ik mij voorstellen aangepast. Want ik weet nog dat hij heeft gezegd dat hij het wel inhoudelijk wilde. Uh, ook op bestuurlijk niveau. Ja, hij heeft denk ik die gevoelens goed gezien. Hij wil natuurlijk het ook anders doen dan zijn moeder. Hè. Dat, ik denk dat elke koning... Dat zijn, Beatrix heeft dat destijds natuurlijk ook weer gedaan. Dus je wil altijd een, een, een nieuwe agenda. Dus hij heeft naar mogelijkheden gekeken. En ik denk dat hij wel gezien zal hebben dat die mogelijkheden... om dus in het binnenlands bestuur werkelijk iets te betekenen... zijn gewoon vrij gering. Het is misschien een rare vraag, maar het kan het ook zijn dat je te menselijk wordt... dat je te dicht bij het volk komt te staan en te weinig koninklijk bent... Zou, zou Willem-Alexander dat kunnen overkomen? Ja, ik denk dat dat eigenlijk een van de grote gevaren wordt van zijn koningschap. Dat heeft dan ook weer te maken met dat feilbare. Dat, dat ik ben ook maar een mens, maar dan vragen de mensen vervolgens... maar waarom bent u dan eigenlijk koning? Mm -hmm. Dus dat is denk ik iets wat, wat, uh, wat zeker een, voor hem uh, is dat denk ik een van de, wordt een van de moeilijke... Uh, balanceren ex uh, ja, ja, zeker. Uh, u blijft bij ons, he? dus we komen zo graag bij u terug. Uh, Emmy Strik uit Overijssel is een van de 500 burgers die aanwezig is... bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. En ook Emmy is, net als onze verslaggever Michiel Breedveld, al binnen in de kerk. Mevrouw Strik, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u al lang binnen daar? Ja, een half uurtje, valt wel mee. B beschrijf eens even waar u zit. Ik zit in vak W. Dat Ach. betekent dat als je van, uh, nou, uh, van de ingang komt, dan zit ik recht... En in het midden vindt het natuurlijk plaats. Maar ik zit nog niet zo gek. En bovendien zit ik bij een scherm. Dus ik kan ook heel veel op een scherm zitten. Ja. Maar u zit dus in vak W. De W van Willem ja. en van, ja, de w van Stompot Eten. Van uh, oh ja, dat was ook zo. En tussen meer maar, burgers. Uh, uh, als we het nou hebben over de dingen goed zien. Nou ja, ik, maar de sfeer is zo geweldig. Ik ben zo blij dat ik hier zit. Dus het maakt me niet eens zoveel uit over wat ik nou zie of niet zie. Uh, de sfeer is goed. En, en u mag nu nog steeds met de telefoon uh, aan ja, in, in de kerk? Uh, uh, ja, ik sta hier, ik ben een beetje opzij staan bij de wc. Hmm. Hoort u het orgel? Dat is heel mooi. Wil laat het maar even horen? Ja, mag even. Hoor je het zo, horen? Nee, het helaas. Oh, nee, ja, zijn, ja. ja, het is een beetje nee, wat geruis horen we. Nee. Ja. Het is een prachtige nee. orgel, begrijp ik dat speelt. En we hebben net ook prachtige muziek gehad. En nee, ja, en het is hier ja, van alles, alles loopt nog een beetje zo door elkaar. Het is erg leuk. En ja. heb je al bekende en, mensen en, die binnenkomen ook? Nee, ik heb alleen de burgemeester van uh, Lelystad gezien. Oh, nou dat moet je ook ja. maar net kennen. En uh, verder heb ik niet uh, uh, bekende mensen gezien. Maar dat komt ook allemaal wel voor. We, uh, weet, weet, u, weet u eventjes hoe het afgelopen is met uw collega uit, uh, uit Zeeland, mevrouw Slabber? Want die had het verkeerde pakje aan, begreep ik, van u. Nou, Te oranje? Die, had, die droeg oranje. Ja, dat mag ze maar niet. Maar ik geloof niet dat ze het heel erg uh, druk wil maakt. Ze is wel binnen inmiddels. Ja, ik weet het niet, want uh, ja... Uh, we zijn best met heel velen, uh, waren we daar. Trouwens wat ontzettend goed verzorgd. We hebben heerlijke broodjes gekregen. Dus uh, nee, dat was echt heel erg leuk. Nou, wij wensen u een hele fijne dag, mevrouw Strik. En fijn dat u bij ons in de uitzending wilde vanochtend en nu goed. opnieuw. Ja, prima. <laughs> dag. De Radio 1, oranje quiz. Wie is de grootste oranje van Nederland? Om daarachter te komen spelen we vandaag vier keer een oranje-quiz. En de eerste kandidaat, de man die de brol aftrept, is Timotheus van der Geest. Wat een prachtige naam. Nou, het is eigenlijk Timotheus. Uh, dat bedoel ik. <laughs> Timotheus van der Geest, hij is 34 jaar, komt uit uh, Harderwijk. Echte fan van de koninklijke familie, hè? Dat klopt. Leg eens uit, waar komt dat vandaan? Um, ik was uh, acht jaar en um, ik, werd toen, uh, ik zat nog op school... En ik werd opgehaald door mijn moeder. En die had een verrassing, want we gingen naar Den Haag. En het was uh, derde dinsdag in september. En um, ze vertelde, well, we, gaan naar mijn, we gaan naar Omen toe, mijn grootmoeder. Die woonde in Den Haag. Ik zei, nou, dat is prima. Ik vond het een beetje vreemd, want we waren net op weg naar de gymzaal. En um, mijn moeder stapte uit de auto. En ze sprak de leerkracht aan. En ik mocht gewoon mee. En in de auto hoorde ik pas dat we naar Prinsjesdag gingen. Mm. Nou, dat was, ik was toen acht... Nou, dat was uh, iets heel bijzonders voor mij. En we liepen zo langs het binnenhof en toen uh, hoorde een man ons praten. Van ja, het is best wel jammer dat we niet op het binnenhof staan. Uh, dus we moeten maar gewoon aan de kant staan langs de weg. Ja. Voordat, voordat we de hele levensgeschiedenis horen, want jullie die quiz ook nog spelen. Ja. Uiteindelijk daar is het begonnen, dus op die print. Daar heb... is het begonnen, ja, eigenlijk. Ja. Ja, ja, Oké, okay. nou, belangrijk om te weten waar dat, waar dat vandaan komt. Uh, ooit winnaar al van EO's programma De Grootste Royalty Kennen van Nederland. Kijk of we dat hier op Radio 1 kunnen herhalen. Um, acht meer keuzevragen krijg je voor de kiezer. Um, en uiteindelijk moet dat al leiden tot uh, een scoren. En wie aan het eind van deze dag de hoogste score heeft... krijgt deze prachtige bokaal, die staat hier op uh, tafel. Zullen we maar beginnen, Lara? Jij stelt vraag 1. Oh, dat is fijn. Nou, daar gaan we. Prins Bernard was een uh, flamboyante man. Lek niet alleen uit zijn gedrag, ook uit zijn uiterlijk. In een tijd waarin tatoeages not don waren... liep uh, Bernard een forse plaat op zijn linkeronderarm uh, zetten. Wat voor plaatje was dat? A, een olifant. B, een orang outang C, het esculaapteken. D, een anjer. Antwoord C. Dat is goed. Bernhard was uh, licht bij gelovigen die daarom het esculaapteken... een staf met een slang die zich daaromheen kronkelt op zijn arm tatoeëren. Het teken is internationaal herkenningssymbool van artsen. En Bernhard hoopte dat uh, het zijn gezondheid zou verbeteren. Hij was als kind ziekelijk en heeft zeker drie jaar van zijn leven... in het ziekenhuis doorgebracht. Vraag 2. Het heeft Gorgen uh, en Zorgheta veel moeite gekost... om zijn dochter Maxima in te schrijven bij de burgerlijke stand. Maxima is in Argentinië namelijk geen normale naam. Naar wie is zij vernoemd? A. Haar petante. B. Haar achternicht. C. Haar oog overgrootmoeder van vaderskant of D haar overgrootmoeder van moederskant Ik gok op D en dat is fout. Oh, dan Zo is het C, C ja. ja, overgrootmoeder van vaderskant. de overgrootmoeder van vaderskant heette maxima Bonorino en de naam Maximus komt in Argentinië veel vaker voor. Patfinders als beschermheer Nederlandse Patfinders is het mijn genoegen dit nationale kamp te openen? En ik hoop dat het aan zijn doel beantwoorden zal. Ja, jij denkt misschien dat de vraag is wie is het, maar ik ga dat verklappen. Dat was namelijk Prins Hendrik, de man van Wilhelmina. Als beschermheer van de padvinderij vertoonde hij zich regelmatig in een korte broek. Zo'n soort erehopman, behalve van bossen en jagen, hield hij ook erg van vrouwen. Hoe heette de Haagse hoofdcommissaris die achter de schermen de escapades van Prins Hendrik in goede banen moest leiden? Was dat A. François van het Zand, B. Dirk-Jan de Geer, C. Henry Winkelman, D. Charles Welter? Dat is weer een gok. <laughs> Ik heb eigenlijk geen idee... Ik gok op A. Dat heb je heel goed gegokt. We okay. hebben een goede gokker. Franscha van het Zand inderdaad. Hij regelde onder andere de financiële verplichtingen... die Henrik was aangegaan in verband met zijn buitenechtelijke kinderen. De Geer was de premier die door Wilhelmina de Laan uit werd gestuurd. Henry Winkelman was de generaal... op wiens advies Wilhelmina naar Londen vertrok. En Jean Wenter was minister van Kolonie. Vraag 4. Prinses Mabel was drie jaar geleden een echte trendsetter... toen zij Koninginnedag meevierde in een grijze creatie... van haar favoriete ontwerpers. Dat zijn Victor en Rolf. Wat had zij aan... A een minirok, B een jumpsuit, C een lange jurk of D een poncho. Kunt u misschien nog even herhalen? Zou dat kunnen mogen? U zit niet zo in de mode. Nee, eigenlijk helemaal niet. Victor en Rolf wel bekend? Ja, Victor en Rolf natuurlijk ja. wel. Ja. Uh, Prinses Mabel had dus een creatie aan van Victor en Rolf. Was dat? A een minirok, B een jumpsuit, C een lange jurk of D een poncho. Volgens mij B. Niet voorzeggen, mevrouw Hieuwstra. <laughs> ik heb hem niet gezien. Ik zie hele duidelijke lipbewegingen daar. Nee, nou. Ik heb B. B, zegt hij. Dat is de jumpsuit. Kun je hem ook even beschrijven? Geen idee. Nee, nee ik gok ja, ook er. maar. Nee, veel Nederlandse modebladen schreven. Dat is goed, inderdaad. Ja, okay. Schreven okay. over deze opvallende outfit. Later viel ook Maxima voor de overal. Tijdens de derde editie van de Nationale Week van het Geld... werd ze gespot in een blauwe jumpsuit van ontwerper Michael Kors. Nou, ik, ik denk dat u vandaag een lot moet kopen voor een of andere loterij. Want u een fijn aan het gokken en dat, dat lukt allemaal. Inhuldigingen dan. Zijn in allerlei soorten en maten. Wie droeg er tijdens de eetaflegging geen diadeem? Emma, Wilhelmina, Juliana of Sophie? Oh, dat wordt erg. Er wordt weer een gok. Um... Dan kies ik voor Juliana. Ongelooflijk, ja. ja? Goed. Okay. Juliana deed over het algemeen erg haar best om zo gewoon mogelijk over te komen. Maar als het om sieraden ging, dan maakte ze graag een uitzondering. Het haarnetje, de Juliette, die ze voor haar inhuldiging in 1948 liet maken... was versierd met robijnen en diamantensterren... en veel kostbaarder dan de meeste diadems. Het haarnetje zelf was gemaakt van geknoopte, geverfde vioolsnaren. De quiz heet de beste oranje Kenner, maar het lijkt meer op de beste oranje gokker voorlopig. <laughs> uh, maar het gaat heel goed en de punten stromen binnen. Vraag 6 nu. De zomerhit van 2006 is gemaakt door een artiest met dezelfde achternaam... als een voorheen aangetrouwd lid van de koninklijke familie. Christine Luister maar even. en ik zijn heel gelukkig. En wij danken nu allen die ons brieven, telegrammen, bloemen en mooie cadeaus hebben gezonden. Ja, wat we willen weten is de achternaam van de artiest en het voormalige koninklijke familielid. Dus, welke achternaam delen zij? Is dat A, Hugo, B, Guillermo, C, Bourbon of D, Stefanie? Guillermo? Gok. Ja? Goed. <laughs> Niet geloven dit. Samen met uh, Trappelkom Danny, de heer Toppetje en de Briezer Ananas en Gorge Guillermo... kennen we natuurlijk als de ex-man van Prinses Christina. Het klonk een beetje uh, Latijns. Ja, dat, nou, ja, je hebt goed gegokt. N nummer 7. In de loop der jaren is de gouden koets uitgegroeid... tot het symbool van de Nederlandse monarchie. De koets werd in uh, zeven, 1897 ontworpen door de gebroeder Spijker... in de Hollandse Renaissance-stel. Vandaag de dag is de koets omstreden. Het heeft te maken met een van de zijpanelen... die verwijst naar het slavernijverleden van Nederland. Wat is de naam van de voorstelling op dat paneel? Hulde van Nederland, Hulde aan het kolonialisme? Hulde van Afrika of Hulde der koloniën? Goed, weer. D. Het antwoord is inderdaad D. Hulde der koloniën. Uh, op het paneel zijn halfnaakte zwarte mensen afgebeeld. die rijkdommen aanbieden aan het Koningshuis. <tie> het paneel werd afgeschilderd uh, geschilderd door Nederlandse schilder Nicolaas van der Waai. Vraag 8. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Wilhelmina in Londen. terwijl Juliana doorreisde naar Canada. Het vertrek van Juliana luidde leidde een intensieve briefwisseling tussen moeder en dochter in. Hoe sloot Wilhelmina haar brieven aan Juliana af? A. je oude beertje. B, je vossenbeertje. C, je trotse eekhoorntje. Of D, je oude pluimstaart. Dat is een hele lastige. Gok maar gewoon. Ik, ik gok maar. Um, ik kies voor D. Ja, weer goed. Oh, echt waar? Je oude pluimstaart inderdaad. Het, zo en nu niet. zei hij kies. Hè? Zei, ging, uh, ja. Ja. Nee, heel goed. Dan, euh, nou, u heeft dan een aantal punten. Wij weten nog niet precies hoeveel. Jury, mogen we dat even horen? Oh, daar zijn ze nog druk mee bezig. Zeven. Zeven, zeven punten. Okay. Nou, inderdaad, de Royal, kan dat nog meer worden. We vermenigvuldigen de tot nu toe behaalde punten met de punten die u gaat verdienen. We zijn op zoek naar iemand van de koninklijke familie. U krijgt zometeen vier aanwijzingen. Als u het weet, moet u het meteen zeggen. Want hoe eerder u het weet, hoe meer punten u krijgt. Ja. Hier komen ze. Vier. Mijn bijnaam was Kabouter Vrolijk. Drie. De Kamer waarin ik geboren ben, werd tijdelijk extra territoriaal verklaard. Prinses Magiet. Ja, heel goed. Uh, even kijken, dus dan, dan zitten we op. Dan uh... krijgen we nog twee punten erbij, hè. Als ik het goed heb. Ik, ik, die jury moet mij even helpen, jongens, want die zitten hier uh, verderop. In 23, een, uh, hok... Oh, drie. Dus. Oké, okay, dan komen we op uh, 21 in totaal. Dus dat is de score voor. Uh... Timotheus. Het ja. gaat, gaat wel leuk aan het einde. We, zetten hem, we zetten hem in de boeken en uh, er komen nog een paar kandidaten voorbij vandaag. Dus je hoort aan het eind van de dag of je die beker mee naar huis mag nemen of niet. Dank Driema. voor het meedoen. Graag gedaan. En het is inmiddels tijd, want het is uh, één minuut over half één... voor het NOS-journaal. Mark Visser. Dit is Radio 1. E. De politie in Amsterdam heeft gezegd dat twee Republikeinen vanochtend ten onrechte op de Dam zijn opgepakt. Het zijn Hans Maassen, de campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap, en de activistische studenten Joanna. De politie heeft excuses aangeboden telecom KPN en Vodafone zeggen dat er tot nu toe geen problemen zijn met het mobiele netwerk. Volgens de bedrijven kan het mogelijk zijn dat mensen niet meteen verbinding hebben, maar de meeste mensen kunnen moeiteloos bellen. En ook de Nederlandse spoorwegen zeggen dat alles zonder problemen verloopt. Premier Rutte heeft het moment van de abdicatie als een heel bijzonder moment ervaren. Hij herinnert zich nog hoe hij als jongen van 13 de abdicatie van koningin Juliana op de tv zag. Om nu zelf daar te zijn met alle andere getuigen... en ook de emotie te voelen bij de nieuwe koning en de koningin... dat is toch heel bijzonder, zei Rutte. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damaskus is een bomexplosie geweest. Er zouden zeker tien doden zijn. Gisteren overleefde de Syrische premier Halki een aanslag op zijn konvooi in Damaskus. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... heeft Oekraïne veroordeeld voor het gevangenhouden... van oud-premier Julia Timoshenko. Het gerechtshof oordeelt dat zij om politieke redenen gevangen zit... en dat er sprake is van willekeur. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. De troonswisseling Live vanuit Amsterdam. Drie minuten over half één is het. Wij gaan um, naar het nieuws. Want Jeroen de Jager, uh, er is gedoe over aanhoudingen vandaag vanochtend uh, op de Dam. Ja. Heb jij inmiddels wat meer duidelijkheid daarover? Nou, Ellie Lust staat hierbij met de woordvoerder van de politie Amsterdam. En ja, wat ik toch wel opmerkelijk vind, uh, mevrouw Lust, uh, Johanna hebben we uh, gezien die is aangehouden vanochtend. Uh, Hans Maassen, dat zijn toch twee prominente van uh, de Republikeinen, anti uh, Hoe kan dit gebeuren dat zij worden aangehouden? Ja, weet u, u ziet dat collega's op dat moment een interpretatie maken van dat wat ze zien. Dat dat kennelijk een verstoring van de openbare orde betreft. Dan worden de mensen dus daarvoor aangehouden. Dan is de normale route daarin dat de aanhouding wordt getoetst. En dan blijkt er geen sprake te zijn van een strafbaar feit. En dat betekent dat ze onmiddellijk ook, en echt binnen het uur, met excuses weer teruggebracht zijn. En een bloemetje, hoorde ik. En een bloemetje daarbij, ja. Uh, weer teruggebracht zijn naar de plek waarvan ze uh, vandaan zijn ja. gehaald. En waar zat hem dan die verstoring in van de openbare orde? Wat was er feitelijk gebeurd? Nou, de, de precieze details van die aanhouding ken ik niet. Waar het om gaat is dat die collega's op dat moment kennelijk de, de inschatting maken... dat daar iets gebeurt wat niet kan. Daarop wordt er geacteerd, dat wordt getoetst, dan blijkt dat niet te kloppen. En als het niet goed is gegaan, dan zeggen we daar ook onze excuses voor. Ja. En dan worden mensen weer teruggebracht naar waar ze vandaan komen. Terwijl van tevoren toch ook door de burgemeester is gezegd... er moet wel het een en ander kunnen. Ook op de Dam, ook rond die balkonscène mag er wel wat gebeuren. Ja, en dat geldt nog steeds... Uh, er is natuurlijk uh, openheid gepredikt. We willen dat iedereen open is. Daar valt vrijheid van meningsuiting ook onder. En dan blijkt toch maar dat de lijn erg dun is... waar ja. het gaat over wat dan verstoring van de openbare orde zou zijn... en waar vrijheid van meningsuiting uh, begint. En waarom was het achteraf gezien een inschattingsvaart? Omdat er getoetst wordt of er sprake is van een strafbaar feit. Wie doet dat? Niet. Dat doet een hulpofficier van justitie. En dat is in dit geval gebeurd? Dat is in dit geval gebeurd en ik ben zelf hulpofficier van justitie geweest. Dus ik weet precies hoe dat gaat. En waar zat het hem dan, dan precies in in dit geval? Weet u dat? Als er gekeken wordt naar wat er gebeurd is en er wordt op dat moment uh, bekeken of er sprake is van een strafbaar feit en dat blijkt niet zo te zijn omdat dat wat er gebeurd is bijvoorbeeld valt onder vrijheid van meningsuiting, dan is er verder geen reden om mensen bij ons te houden. Ja. Nou goed, we gaan dit nog uh, even verder uitzoeken. Want uh, um, we hebben ook gezien dat uh, de politie vervolgens ontkende dat er een aanhouding was geweest. Dat, heeft, uh, dat hebben ze zelfs getweet. Ja, en dat is toch onduidelijk hoe dat kan. Dus uh, moeten we nog even op doorgaan. Bedankt in ieder geval tot zover mevrouw Lust. Hij zit er uh, bovenop, Jeroen de Jager. Op de Dam mochten ze niet demonstreren, maar op vijf andere plekken in Amsterdam wel. Om twaalf uur is de demonstratie van de Republikeinen begonnen op het Waterlooplein. En verslaggever Martijn Grimmies is daarbij. Martijn, is het druk? Het is niet heel erg druk hoor. Een uh, 50 tot honderd. Mensen hebben zich hier verzameld, onder andere de vrijgelaten Hans Maas. Ja, Goedemiddag. U bent de vrijgelaten en excuses gekregen van de politie. Nou, niet uh, excuses duizendmaal, excuses, het was een blunder. Ja, hoe heeft u dat ervaren? Uh, ik vind dat ze dat heel onelegant hebben gedaan. Uh, we werden weggevoerd uh, zonder motivatie. Midden op het Damrak werden we overgeladen van het ene busje in een ander. We zijn een uur door de stad gereden zonder doel. Um, Waar bent u en, naartoe gegaan uiteindelijk? Nou, uiteindelijk naar de hoofdbureau van politie. Daar kregen we de hele arrestatieprocedure over ons heen. Spiëren uitkleden, hele hart de plan. Ja, en euh, dan krijg je een hele slechte kop koffie en excuses. Ja, want da dat was, was al vrij gauw duidelijk dat er excuses kwamen. Maar je... Ja, maar dat is toch van de gekken. Op de dam was de hiërarchie zo dat er een officier van justitie... ...alle dienders zou aansturen ten aanzien van arrestaties. Er is één diender geweest die heeft gezegd... ...ik heb een melding gekregen, er moet wat gebeuren. Dus politie die politiehiërarchie werkt niet. Maar het geeft ook aan dat deze hype veel te ver gaat. Iedereen is opgefokt. Op de politie. Ja. Dat moet stoppen. De randen van de monarchie zijn bereikt. U bent uh, samen gearresteerd met Johanna. Waar is zij nu? Johanna is overstuur. Waar is zij nu? Ze is even naar huis. Ja. Komt zij nog weer terug? Ik denk het wel. Ja. En u blijft, komt hier om toch te demonstreren? Ja, natuurlijk. De dag is nog niet voorbij. Ja. Uh, het bord hè, dat was nou dit bord wat u ook daarom hoopt. Ja, hoe vriendelijk moeten we zijn? Hoe vriendelijk moeten we zijn? Geen monarchie, maar democratie. Ja, dat is toch netjes. We willen gewoon met de mensen discussiëren over de inhoud van ons staatsbestel. Dit is toch niet provocerend? Ja. Ook de omstanders, er was natuurlijk wat discussie, maar dat was een vriendelijke toon. Waarom dat die diender op dat gekke idee komt, ik, ik zal het niet weten. Excuses gekregen, bloemen, heb ik ook begrepen. Ja. Wat zegt u? Excuses en bloemen. Ja. Bloemen? Nee hoor, nee? een slechte kop koffie. <laughs> is hier voor u wel de kous mee af? Of? Nou, ik weet het nog niet. Ik praat dus eerst met u hierover. En dan moeten de mensen het landen over oordelen hoe wij met de fruitvermeningsuiting omgaan. Hans Maasen, bedankt. En ja, hier dus gaat de demonstratie op het Waterloopplein nog even door. 50 à 100 mensen. En een beetje op de achtergrond. En Johanna oversturen. het is me allemaal maar wat. Um, Martijn hier zoals dat op het Waterloopplein. Het zou vast rustiger zijn, vermoed ik zomaar. Bij jou, Maarten Hag op de Vrijmarkt in Utrecht. Jij bent al heel vroeg opgestaan vanochtend. Um, ja. Wat ben je zo al tegengekomen? Nou, ik kan in elk geval constateren dat het eindelijk lekker gezellig en drukker wordt in Utrecht. Dat heeft al even geduurd. Ik denk dat het alles te maken had met de abdicatie. die natuurlijk live op televisie te volgen was. Maar nu zeg maar na 11 uur is het echt, echt gezellig geworden uh, hier. Het zonnetje is er ook uh, goed bij gekomen. Dat kan ook een verklaring zijn. Er wordt, ja, er wordt natuurlijk echt van alles verkocht, maar ook gekocht. Ik heb hier bijvoorbeeld een jonge man bij mij staan. En die uh, staat daar met een trofee. Wat heb je daar? Ja, zeker. Ja, die heb ik gekocht. Uh, ja, nieuwe gitaar. zodat ik ook een keertje gitaar kan spelen op mijn eigen gitaar. In plaats van die van op mijn ouders. Dus, uh, nou, hartstikke leuke sfeer hier ook in uh, Utrecht. Uh. Een, een nieuwe gitaar, maar het is natuurlijk wel eentje een opknappertje. Je moet er in elk geval een nieuw snaar opzetten, want er zitten er nog maar drie op ja ja dat klopt uh, ja want nu kan ik natuurlijk niet spelen op drie snaren maar je kunt het al een beetje ja, ja ik heb al geoefend dus op mijn ouders gitaar alleen nu nu dus op die van maar van mezelf Dank je wel, veel plezier ermee. Ik denk dat hier uh, het begin van een veelbelovende muzikale carrière uh, wordt gelegd op de Vrijmarkt in Utrecht. Verder, uh, ja, je hoort het al, het muzikale programma is ook begonnen. Een beentje hier, een DJ daar. Hier op 30 meter, een DJ. Uh, van een DJ staan ook, uh, staat een jambé-groep die er makkelijk bovenuit komt. Dus uh, daar is forse concurrentie aan de gang. En als ik hier de straat inloop, dat is ook wel opmerkelijk, moet ik zeggen. Want het is echt nog geen, uh, nog geen 100 meter van horeca. Er wordt op een, moet ik zeggen, wel heel creatieve manier uh, bier verkocht. Door, uh, nou ja, jonge zonder tapvergunning volgens mij. Ik ga eens even vragen hoe dat hier werkt. Mag ik even vragen? Uh, ik zie hier, uh, win hier je bier, 2 euro slaan. Hoe werkt dat precies? wordt even uitleg gegeven. Nou, um, als je 2 euro betaalt, mag je spijker in dat blok slaan. En is dat moeilijk, een spijker slaan? In principe is dat niet moeilijk, nee. Dat kan natuurlijk uh, iedereen. Eigenlijk wel, ja. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je voor 2 euro hier een biertje kan kopen? Mag ik dat niet zeggen? Tussen um, aanhalingstekens, ja. ja. <lacht> het, officieel win je hier dus bier, maar ja, in feite is het natuurlijk een creatieve manier om hier uh, toch een slaatje uit te slaan. Ben je concurrerend voor de horeca? Uh, nou, ik weet het niet. Het is gewoon waar het is, daar kopen ze het. Dus als ze eerst daar langs lopen, dan halen ze het daar. Ze komen niet speciaal hierheen, om het, omdat het hier uh, goedkoper is of zo. Dat, uh... Ze kunnen jullie uh, zien hier vanaf de horeca. Is er al iemand komen klagen? Nee, nee. Hebben ze er geen problemen mee? Nee, ook niet. Nou, dan heb ik er ook geen problemen mee. Ik zou zeggen, geniet van je de dag. Ja, eens gelijk. Moino Remmers op de Dam. Ja, bij de koningin. Wij, wij, wij zien en horen van alles wat, wat... Ja, bij de koningin. Wie is hier de echte? Ik ben. U bent prinses. Ja, nu wel. Ja. Lekker broodje. Ja, ik denk ik neem ook wat mee. Zeg, jullie moeten niet vooraan staan daar? Nee, we zijn een beetje moe. Wat is dat nou? We zijn een beetje moe. Wel een koninklijk meervoud, gelukkig, ja. 70 ben ik al. Ja. Je hebt een uh, dameshoed op en een prachtige witte hermelijnen mantel om. Met een oranje boeketje. En de pumps aan, hè? Dat is ja. het meest vermoeiende, denk ik. Ja, precies. En ja. de buurman? Ik, uh, ja, ik zit als Willem-Alexander. Ik zit er helemaal nu klaar voor. Ik mag er tegenaan. Ja. ja. ja. ja. Dus, uh, en, uh, nou ja, eerst even naar de kerk, hè? Ik uh, moet zo dadelijk naar de kerk. Eigenlijk zit ik daar nu al, geloof ik. Of zo dadelijk, ja. ja. En dan... Uh, dan gaan we er tegenaan, ja. Is het leuk om zo de hele tijd verkleed te lopen, Ja, hè? het is wel leuk, het is wel leuk. Ja, het doet het vrijwillig, hè, denk ik. Vrijwillig, uiteraard. Ja, ja, ja, ja. Dit is wel leuk. Gewoon, maar uh... ook nog de echte Willem-Alexander gezien op het balkon? Ja, die hebben we vanmorgen gezien, Wat ja. Komt u ervan? Ja, wel leuk. Ik denkt wel dat hij het goed doet, goed gaat doen. En... O, waar passeert u dat op dan? Nou, gewoon hoe hij wel zelfverzekerd overkomt op, uh, op televisie. <lacht> gewoon hoe hij het al brengt nu. Heb ik zoiets van, ja, toch wel een compliment. En hopen dat het ook waargemaakt wordt, maar... Ja, jawel. Ja. En wie bent u van de familie? Oh, die gelijk wegduiken. U dacht, ik doe dat niet, dat uitgebreide omkleden. Wat zei je u, u dacht, ik doe dat niet, dat uitgebreide nee, ik omkleden. Doe ik doe het niet vandaag. Een oranje om is meer dan genoeg. Genoeg, ja. En een oranje bloesje? Ja. is genoeg. Het is een vermoeiende dag eigenlijk, ja. hè, zo'n zo historisch ding. Ja, we zijn al vanaf acht uur bezig, dus, uh... Ja, waarom eigenlijk? Gewoon hier op de Dam staan en... Uh... Met hun mee. Voelt u het nou ook als een historisch moment? Ja, dat is wel. Toch wel. Ja. Ja. Uh, het wordt wel weer langzaam drukker op de Dam, merk ik. Het is misschien toch ook de tweede lichting van mensen die van het station komen. Uh, de balkonscène hebben gemist. Uh, maar nu toch het moment nemen om... Uh, hier zo dicht mogelijk bij uh, het moment te komen dat, hare uh, dat uh, de hoogheden en de, de belangrijke gasten onder de visnetten door naar de kerk lopen. Zo is dat? Over het is die prachtige, bezig, ja, Koning, Koningin, Hoogheid ja. uh, uh, en zo. Hare Majesteit, zijn er majesteit. We zien, en dat kan Mino, kan ik mij voorstellen, niet zo goed zien vanaf de dam waar hij staat. Maar wij wel vanaf onze studio hier aan de dam uh, in de grote industriële club. Namelijk Menno, we hebben een kapel langs zien komen inmiddels. En daar er is veel uh, heen en weer gelopen op dit moment te zien. Wat, wat gebeurt er? <laughs> er is heel veel heen en weer gelopen, uh, Lara. Maar, maar nog niks, niks uh, zeg, zorgwekkends. Uh, dit, wat er nu gebeurt is het opstellen van uh, de Erehagen, de Erewachten... Uh, langs het publiek bij de Dam... Zijn dat uh, verschillende mensen van uh, Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en, uh, en Marine. Wat we ook zien, dat is wel bijzonder. Uh, mannen met bondmutsen op en uh, mooie prachtige gala-uniformen aan. Met goud belegd lijkt het wel op de mm -hmm. borst. Dat die zijn van het garde Regiment uh, Grenadiers ook wel de Koningscompagnie uh, genoemd. Hebben we een speciale band dan met de koning. En wat we verder zien, de pergola. Die loopt helemaal van Dam naar Nieuwekerk. Daar zie je palen, die worden uh, staande gehouden door palen natuurlijk. Daar staan al mensen bij, nog niet aan vast, maar die staan erbij. Dat zijn kadetten en uh, adelborsten, dus de officieren in de opleiding van landmacht en, en marine. Mm -hmm. En die gaan als eerbetoon, aan als de koning langskomt, die paal vasthouden. Ja, dat is niet ter ondersteuning, maar dat is symbolisch. Ja, vroeger he? was dat wel ter ondersteuning. Want toen hadden ze een draagbalderkijn, uh, koning 1, uh, Willem I tot en met drie. Uh, uh, maar nu is het meer symbolisch, inderdaad. Okay. En dat is wat je nu ziet. Ja, en ja. wordt, er is een heel draaiboek van, heb ik hier ook. Dat wordt langzaamaan, uh, wordt dat, uh, zeg maar, helemaal volgestopt. Aan de nieuwe sites, dat zien wij nu even niet... komen nu ook ongeveer de gasten aan van het koor diplomatiek, ah, uh, Europarlement, okay. uh, nou, dat de, soort... Uh... De, de, de nieuwe kerk zal zich gaan vullen. En dan zal rond half twee uh, de vereniging er... Staten-Generaal geopend Ja, de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Ja, wordt dan geopend door Fred de Graaf. Prima. Nou, we, we houden het in de gaten. Voorzitter vanochtend. van Ochtend. de Eerste Goed zo. Ja, ja. Vraag goed met de Chris. Ja, met, ja, ik gokt het hoor, gokt het. Um, we gaan naar René Brus, denk ik, hè? Laten we. Nou, dan doen we dat. René Brus is edelsmid van Beroep. Hij is uh, schrijver van meerdere boeken over kroonjuwelen en regalia. Dat zijn, uh, de, de, dat zijn de, de symbolen van de monarchie, hè? Het is een verzamelwoord van voorwerpen die meestal bij een kroning gebruikt worden. Ja, in Nederland is er geen kroning, dus het is de inhuldiging. En dat zijn de objecten die een bepaalde symbool geven. Ja. Welke symbolen zijn dat? Eh, onder andere eh, het zwaard is het symbool van gerechtigheid. Eh, de kroon wordt vaak beschreven als eh, de eenheid. En natuurlijk het wetboek, dat is heel erg belangrijk in Nederland. Want zonder het wetboek zal de Nederland niet... Wit. Een grondwet die ligt erbij. Zal niet kunnen bestaan. En is dat nog een bijzonder exemplaar van de grondwet die erbij ligt? Ik neem aan dat in de afgelopen jaren wel de grond het enigszins veranderd zal zijn. Dus mm. dan ga ik ervan uit dat dat een aangepaste versie moet zijn. Er ligt nog iets bij, hè? Het Rijksappel, natuurlijk, ja, maar het, het Koninkrijkstatuut uh, nu? Ja, natuurlijk. Wordt ook meegedragen in dus de stoet straks. Maar even de Rijksappel, dat, uh, wat is dat? Het, het symboliseert nu uh, uh, het land uh, op de wereld. En er zit een kruis bovenop. En dat was vroeger natuurlijk het symbool van het christendom. Dus het is het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden ja. symboliseert. En wanneer dat ontstaan is, dat is in het grijze verleden ontstaan. En er zijn verschillende experts die daar verschillende meningen over hebben. Hmm. Er bestaat ook een verhaal dat er een glazen bol was waarbij de vorst vroeger de toekomst en het verleden erin kon, kon zien. Want in sommige landen wordt dat nog steeds werkelijk gebruikt. Ja. U heeft daar, ik moet dat even laten landen, wat u heeft geschreven, voor de luisteraars. Een boek over geschreven. Ik boek. zeud het al de hele dag met mij mee. Het is prachtig. 2,5 kilo. Twee halve kilo uh, over alle regalia. Uh, verspreid over de wereld. Van, van Afrikaans tot aan uh, Nederlands, Europees en verder. Uh, u schrijft ook bijzondere dingen over uh, Nederlandse regalia in. Even naar bijvoorbeeld waarom heeft Willem II in 1840 uh, nieuwe regalia gemaakt? Laten maken, überhaupt? Er bestond een set die zijn vader uh, gebruikt had toen hij koning van Nederland werd. Maar hij werd ingehuldigd in, in Brussel. En, uh, toen was Nederland uh, samengevoegd met België. Mm -hmm. en toen koning Willem II uh, koning werd was België afgescheiden. Dus de, de, de vernaamste reden zal zijn geweest dat, dat hij besloten heeft... ik wil de regalia van mijn vader niet meer gebruiken. Dus ik laat een hele nieuwe set maken. Ja, dat is snel gegaan. Ik begreep dat u schrijft ook in dit boek... dat het niet allemaal helemaal van echt goede kwaliteit is. Dat er wil zeggen, wordt de altijd Paros... met een beetje meesmuilend naar gekeken... naar de Nederlandse regalia. De, de kroon is gemaakt van verguld zilver... De stenen die erin zitten zijn geen echte edelstenen of natuurlijke edelstenen, maar het is van glas gemaakt. Mm. De parels is ook imitatie. Maar het is niet zo vreemd, omdat uh, in die periode moest de kroon in een vrij korte tijd gemaakt worden. En er zijn meerdere landen in Europa die ook kronen gebruiken. Uh, die wat goedkoper van zijn. Ver, van verguld uh, metaal, dus niet puur goud en edelstenen. En het is ook iets wat in Nederland niet gebruikt is om, om hem op het hoofd te zetten. Het is echt een dus er geen sprake van een kroning, nee. nee. En uh, als je dan zo'n duur object zou gaan maken, vol bezet met edelstenen en je gebruikt hem verder niet... Ah, dat dan alleen niet. Op, tijdens je begrafenis, dat is niet nodig. Goed. U blijft ook nog even bij ons, hè, meneer Brus? Dank ja. u wel. Ja, en toen was het dus het koningslied, hè? Kennen we het allemaal uit ons hoofd, jongens? Intussen? Jij wel, begreep ik, hè? Ik ken het wel, maar ik ga het niet zingen, oh. want ik ben heel slecht bij stem vandaag. Nee, <kijkt> ja, maar er is nog een ander koningslied uh, en uh, die scoort ontzettend. Uh, je bent een koning van de Utrechtse studenten. Verhoeven en Ammelink, zijn ze in de house? Ja, zeker. Allebei, hè, present. Huip, Verhoeven en het uh, Ammelink. Um, hoe lang hebben jullie erover gedaan, over dit liedje, Schijf? Uh, nou, ik denk een avondje of twee, drie. Toch wel. En dan tussendoor nog even laten malen natuurlijk. Hè. Dus dat, uh, die uren moeten we ook mee rekenen. Ja, maar een hoop uh, drank erbij, denk ik? Nou, viel mee. Maar een paar biertjes voor de inspiratie doen dat toch goed. <lacht> ja. en, en dan zo'n succes, want het is echt een enorme doorbraak, hè? Ja, dat hadden we niet echt verwacht natuurlijk. Uh, we hadden het vooral bedoeld om, uh, gewoon om met onze vrienden te delen op de social media. En uh, ja, de notime liep een beetje uit de hand. Ja, goede timing, denk ja. ik. Dat, uh... zo, zo erg dat je zelfs hier bij het officiële Radio 1 wordt uitgenodigd om het te zingen. Ja. Uh, want we gaan het nu horen. Hier zijn ze, de Utrechtse studenten Huip Verhoeven en Alad Amelink. En hun liedje dus, Je bent een koning.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 Je bent Snijder van der Vaart, Mijter, Staf en baard. Je bent Pino, meneer Aard. Jij, je bent een slipje van Marlies, Bravo, Trent en Fries. Je bent Wim en Ruud en Ries. Je bent een koning, koning, een levende legende. Ja, een koning, koning, de eindbaas van de band. Wist ik het wel. Dus rijd je in de gouden koets, barbels het water in. Juif je Duitsland toe in de finale. Moet je snel langs de Chinees, dan je het staatsbanket. Lig je de derde dinsdag van september nog op bed Bedenk. Je dan maar weer. Jij, je bent Derkse en Genee, Volkskrant NRC, Toon Hermans in Karin. Jij, je bent patat met appelmoes. Alberti die hazersmoes. Je bent de mix van Duits Kroes. Je bent een koning. Koning, een levende legende. Wist ik het wel? Koning, koning, een levende legende. Ja, een koning, koning, eindbaas van de bende. Er was een weergaloze vrouwelijkheid die aan het metgezel. Was ik de koning geweest? Ja, dan wist ik het wel. Ik het wel. U bent de koning. Eindbaas van de bende. Dat waren de Utrechtse studenten Huip Verhoeven en Allard Ammelink. Ja, en ik heb gezien dat onze gast. Danielle Hooghimstra, historicus. zat ademloos te luisteren, mevrouw Hooghimstra. Klopt dat? U zat ademloos te luisteren. Ja, ik vond het een leuk lied. Ik miste alleen even op het filmpje op uh, YouTube, of uh, waar het was... Uh, daar was ook nog zo'n kamergenoot die op een gegeven moment binnenkwam. Maar die had ik... De... Heren, waar is de kamergenoot? Ja, de, de, de, de, de of huisgenoot, de, de, de, de niet, Ik denk, klokjes, denk dat hij al koninginnennaam gevierd heeft. <Gelacht> ja, ik geloof dat hij heeft, dat hij heel vaak bekeken is op YouTube. Oh, <laughs> okay. Maar misschien is het leuk om zijn naam even te noemen. Ik bedoel, we luisteren naar een aantal mensen. Het was Marijn Walraven. bij deze. Hij voelt zich niet te groot voor zijn optreden. Dat is niet dat het succes naar zijn hoofd is gestegen. Uh, nou, nah, hij uh, vroeg wel of hij misschien een shirtje van ons mocht hebben. Dus uh, als, als dank voor bewezen dienst en dat hebben we toegestaan. Goed. Heren, bedankt voor dit prachtige optreden op Radio 1. Het is inmiddels uh, zes minuten voor één. Er ligt een lange acht, uh, ochtend achter ons uh, inmiddels al. Uh, met natuurlijk het moment waar het allemaal omdraaide. De abdicatie en daarna de toespraak op het balkon. We hebben een nieuwe koning. Hoe dat allemaal ging, luistert u. Lang leven, onze koningin en aanstaande koning. Hippiep! Hoera! Hippiep! Hoera! En de dam die baat in de ochtendson. Ik hoop ook dat hij uh, naar mij uh, gaat. En ga jij heel hard terugzwaaien? Ja. En natuurlijk de saluutschoot. En dat was de eerste. Ik vind het wel gezellig. Net kwamen er wel een paar mensen ja, die tegen de monarchie waren volgens mij. Ja, op de dag. Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik verklaar. Dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden. Will now be Willem transferred to my eldest soon mijn von Orient successor Willem Alexander, Prins of de Orange. En nu hebben we een koning, hè? Ja, het is wel. We hebben gefascineerd ook naar het gezicht van uh, prinses Beatrix gekeken. Wat valt er van haar schouders af? Inmiddels bent u terug op de dam waar de dam vol is, uh, dames en heren. Dus daar kan uh, niemand meer bij. Excuse me for interrupting, but we do want to take you live to Amsterdam right now where the Dutch Queen is formally abdicating. Een ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon.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 Willem-Alexander is neuer koning der Niederlanden. Heel bijzonder, ik vond het ook een heel emotioneel moment. Je bent je koningin kwijt, maar je krijgt er ook wat moois voor terug. En dit is een prachtplaatje. Prachtplaatje, zeker. Um, we hebben even meegemaakt hier buiten uh, waar wij zitten... dat die dam uh, eventjes leeg was. Mensen gingen een beetje een broodje eten waarschijnlijk, gingen wat wandelen. Maar intussen begint het weer aardig vol te stromen, Mayno Remmers. Jazeker, er zijn zelfs mensen bij die een vouw... Ja, wat is het? Een vouwstoeltje meegenomen. Een Camping. beetje klem gezet in de tramrails. Prachtige bril hebt u op trouwens. Ja, dankjewel. Maar zo ziet u er natuurlijk geen klap van, hè, denk ik. Ja, zometeen gaan we staan op onze stoeltjes. Ja? Ja. U ook? Ja, ik ook, zeker. Hebben jullie nou het eerste gedeelte ook gezien? Of zijn jullie nieuwe lichting? Nee, wij stonden hier om half zeven. Echt waar? Ja. En uh, we zijn heel blij met onze stoeltjes. Ja, dat is een goed idee, Ja. ja. <laughs> Waarom, waarom is dat, dat je daar dichtbij wil zijn? Uh, ja, ik heb dat meegekregen van mijn moeder. Het is gewoon leuk. Een historisch moment, daar wil je bij zijn. Je kent de vorige troonswisseling nog. Ja, die ken ik, maar toen zat ik in het buitenland. Dus die heb ik op afstand meegemaakt. Ja. Dus ik dacht, nu wil ik erbij zijn, Zegt een mevrouw die een wuppie op een prachtige zonnebel heeft geplakt. Uh, nog wel een heel klein incidentje. Een oudere dame onwel geworden. Ging heel goed hoor met de ambulance hier door de drukte heen. Politie was er snel bij. Mevrouw is inmiddels uh, veilig en wel afgevoerd van de dam. Ja, voor sommige mensen is het wachten misschien iets te lang. Oké, okay, nou wij lopen vanaf de dam even stiekem over de blauwe loper de nieuwe kerk in. Want daar is Michiel Breedveld. Michiel, hoe is, hoe is het daar? Ja, waar het uh, aanvankelijke schoolreisjesgevoel toch langzaam uh, plaats begint te maken... voor enige gewijde stemming... Um, ja, de, een hoop gasten zijn al binnen, uh, de gewone burgers, de speciale genodigden, zoals uh, oud-premier Balkenende zojuist gesignaleerd. Europarlementariërs zie ik. En op dit moment komen, als ik het goed kan zien, de eerste Kamerleden binnen. Het is helemaal achter in de kerk, mij moeilijk te zien. Uh, de zogenoemde corteges, zoals dat heet. De vier, verschillende fracties uh, twitteren dat al, uh, CDA-fractie D66, klaar voor corteges, dat dat dan zo mooi heet. Uh, die zullen ze dadelijk plaatsnemen en dan uh, is het nog een uur wachten hiervoor. Echt de grote uh, verenigde vergadering der Staten-generaal gaat beginnen met uh, ja, de officiële invuldiging van de, koningin waar we natuurlijk al, van de koning waar we natuurlijk allemaal op zitten te wachten. Die fout gaan we vandaag nog wel vaker maken, vermoed ik zomaar, want het is voor iedereen wennen, ook voor ons hier. Koning is het nu, koningin was het en de koningin is inmiddels prinses.